Dit is Maud met het NRW journaal. Uit het hele land komen meldingen van mensen die niet kunnen pinnen. Door een landelijke storing is het in veel gevallen onmogelijk om af te rekenen met bankpassen die werken met het Maestro-systeem van Mastercard. De meeste banken hebben dat systeem, zoals ABN AMRO en Rabobank. Op Twitter schrijven mensen dat ze problemen hebben bij tankstations en winkels. Ook Nederlanders in het buitenland lijken last te hebben van de storing. Bij een schietpartij in Amsterdam zijn drie mensen gewond geraakt. Dat gebeurde voor een café in de pijp. Volgens ooggetuigen stapte een man met een helm op uit een auto... en begon te schieten. Het is niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. Even daarvoor zou er ook zijn geschoten in Amsterdam-Oost. Of er een verband is, is niet bekend. Bij een melkveehouderij in Gemert in Brabant... zijn meer dan 9000 gestolen blikken babyvoeding in beslag genomen. De waarde is meer dan 100.000 euro... Het is een populair exportmiddel op de zwarte markt, vooral in China. Marco Kroon moet toestemming krijgen om het volledige verhaal te vertellen... over zijn missie in Afghanistan. Dan kan die iedereen ervan overtuigen dat zijn verhaal klopt. Dat zegt zijn advocaat Knoops. Nu houdt Kroon zich aan de regels over staatsgeheimen. Kroon vertelde vorig jaar dat hij in 2007 in Afghanistan was ontvoerd en mishandeld... en dat hij een van de daders heeft gedood. Het OM deed vooronderzoek, maar kon het niet bevestigen of ontkrachten. En daarom is het onderzoek nu stilgelegd. Wielrenner Tom Dumoulin heeft in de zesde etappe van de Tour de France kostbare tijd verloren. Een paar kilometer van de finish brak een spaak in zijn wiel. Dat gebeurde vlak voor de slotklim... Bovendien kreeg hij een tijdstraf van 20 seconden. Dumoulin kwam uiteindelijk een kleine minuut na de winnaar binnen... en is nu teruggezakt naar de negentiende plaats. Het weer vanavond overal droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen zon en wolken en 22 tot 27 graden. In het weekend volop zon en nog iets warmer. Dit was het NOS Fornaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Ja, en dan is er geen ZFM-cinema, maar gewoon uh, weer een tweede uur van Alternatief FM hey, ja. Die in een toch wel een behoorlijke flow zit, en hij is een samenwerking ook aangegaan met een DJ, en dat gaat zijn een afwerpen. States Republic en Spirit Animal openen dit tweede uur van deze Alternative FM, en dit is Colin Hoover. was dat met uh, het nummer Bare Hands. En daarvoor hoorden we een, een heel mooi nummer van Dead Man on the Parerall van Ben of Hoe Kan het ook anders? En daarvoor All of My Days van Colin Hoeven. Dit is heel erg mooi Nederlandstalig werk van Pols Knopen. 天地 Op de Noordzee vaart maar die hij straks Op de Noordzee vaart En ga door De zeil Met zeven knopen Door het schuit En vertel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 Zelf wel uh, aan de andere kant van de radio wel uh, licht afvragen. Wat is dit uh, een uh, snel programma ineens geworden? Nou, ik uh, ben een beetje overenthousiast uh, geweest met het samenstellen van de playlist. Ik heb uh, zo uh, de aandacht lopen stampen dat ik anders in tijdnood uh, kom als ik uitgebreid uh, ga zitten, uh, zitten kletsen. Cigarettes on my tongue van woord. 28 juni, jongsleden was hier in de studio. In pursuit is Batobus. nieuwe nummer. 23 juni, 23 juli, 23 augustus. En daarvoor tols en knopen. En dit is The Certain Animals met Slow. de heren van Alaska dit om hebben. Boy and Girl. De meest atypische Alaska die ik tot dusver heb gehoord, maar het is voor mij wel het bewijs dat ze elk muziekstijl kunnen spelen. Circle of Blame van Aion, die hoor je daarvoor. En daarvoor was het dan moet ik het lijstje erbij pakken. Slow van The Certain Animals. En gelukkig uh, gewoon is uh, het uh, geluidsbestandje niet ergens van een, een of ander maf programma wat ik hem uh, dan moet uh, af uh, gaan uh, halen. Dus dat uh, lijkt me niet zo uh, slim. Slim van Ludovic.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 Laat. Ze hebben hem uitgebracht. Additional Low Erect Sound System. En dit is een van de tracks die van uh, dat album afkomstig is. Another Day. Daarvoor sunlight, Dat is een losnummer van Ludovic. Die eerder nog een EP heeft uh, uitgebracht. Met een tribute to the s Ik uh, zou bijna zeggen het is uh, 10 voor 10. En normaal gesproken kondig ik altijd het, uh, het programma van uh, Vader aan. Maar omdat het non-stop systeemverslag is, gaat dat mooi niet door. Everything Works Out van Kass. I've been suffering lately, but not really. I'm just being crazy. Only me is keeping me from achieving things I'm seeing.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 Trying to keep my head above the water, even when the stream is getting stronger. I'm looking up to see, and I turn and hope that you are looking back at me. You're always there, you feel the air. There's nothing I wouldn't dare. Uh, weinig overuren wat betreft de, deze zong. Maar goed, Maybe We Still Got Time van samen met uh, Jan Korman. En daarvoor Everything Works Out van Kas. Nou, geen vader Veuge. Ik uh, vind het spijtig om het te zeggen. Maar uh, volgende week misschien wel als het uh, allemaal een beetje beter is ingepland. Nu tijd voor de laatste van deze Alternative FM: TV Flores met de Different Man. En ik zeg tot volgende week. Dag. too